Moeite met relaties, ik loop niet in de rij. Ik breek en weg me vrij en doe de dingen die ik doe met mijn ogen dicht.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 Het weer. Vanmiddag in het westen en noorden, af en toe zon. In de rest van het land zwaar bewolkt. Het is een graad of negen. Morgen droog, zonnig en zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 When I was a little boy, I never thought it would end up this way. Drums. Hey! It's kind of special, right? 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie, ZFM. De Zoute Zee slaakt een diepe zilte zucht, boven het vlakke land trilt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 We won. Want. want them to say. Love so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 Every time, now my heart is on the line. Till we see ourselves no more. Come on!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 Keep telling me that you love me.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 CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Macht een van moeder, van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei.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 On my super super fly ladies. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white, long as you do what you like. Body out of sight, body body out of sight. she does a two step and the tongue drive. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, she rock hip hop. She likes to break it, she feel punk rock. Punk rock. She likes samba and the mambo. She likes to break dance and calypso. You're